Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Is tussen de afrit Ierseke en de afrit Schravenpolder dicht. Het verkeer richting Vlissingen moet de U14 volgen. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. Een hele goede nacht. Welkom bij het tweede uur van deze zomereditie van Casa Luna. Heeft u het een beetje droog kunnen houden vandaag? Uh, niet weggespoeld op de camping bijvoorbeeld? Ik hoorde dat er twee keer zoveel last minutes worden geboekt... dan normaal gesproken tijdens een zomerweek. Ja, is uw vakantie nu in het water gevallen? Of heeft u ook wel een beetje genoten van het weer van vandaag? Uh, misschien bent u wel onderweg naar een alternatieve bestemming. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik hoor graag uw verhaal het komende uur over hoe u dit weer beleeft. En, en ja, of uw vakantie wel eens helemaal in het water is gevallen. U kunt me bellen 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan ook. Het adres is casaluna.ncw.nl En als u twittert, gebruik dan het hekje of de hashtag... Casa Luna. De eerste bellen van vanavond is Gabrielle. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, heeft nou, u het wel ik, eens meegemaakt? Ja, De vakantie is in heel erg in het water gevallen. Ja, wat is er gebeurd? Nou, het, het is dan niet letterlijk, maar ik had een, met mijn. Ik ben 75, mijn zus is 84. En wij dachten samen heerlijk twee weken in Breskes... lekker aan het water, een appartement te huren. Voor en achter een balkon. Oh, wat zouden we daar heerlijk op gaan zitten in het zonnetje. Maar dat hebben we dus nooit kunnen doen. Want we hebben twee weken lang regen en wind gehad. Ja. Twee weken lang hebben we zitten... voor ons dure geld zitten puzzelen. Ja. En, en we hebben echt... Nou, we bleven omdat we hoopten... dat er nog een zonnige dag zou komen. Maar... Uh, die was er inderdaad één. En heel toevallig op een dag dat, uh, dat we hadden besloten... we gaan één dag weg. We hadden een taxi besteld en we gingen daar roeden. En het was een hartstikke leuke dag. Maar ja, veertien dagen op vakantie. één en al regen en één zonnige dag... Nou, het was echt een ramp. Ja, en, en op een gegeven moment ben je ook al bent u, uh, met uw zus daar ook wel een, met een beetje elkaar uitgesproken, denk ik, op een gegeven moment. Ja, we, wat dat betreft zijn we heel goed, konden we heel goed met elkaar. Uh, uh, ja, we kennen elkaar heel goed. En we, we, uh, ja, mijn zus puzzelde wel en ik. Uh, maar we, uh, uh, we zeiden wel al gelijk. Dus ik, ik zou wel eigenlijk alvast willen gaan inpakken met het idee dat we weer naar huis kunnen. Maar je gaat niet naar huis. Je hebt twee weken betaald. Ja. En, en je wilt dan Ja, het, het, het, het, ja je wil wel thuis gaan zitten. Maar het was thuis ook regen en alles. Dus... Denk, nou, denk kan je beter misschien daar nog. Het enige afleiding was dat daar prachtige boten voorbij zagen komen. Ja, want, want er zaten wel mensen gewoon met een bootje lekker op het water, <lacht> ook al regende het. Dus we kunnen wel zeggen, we hebben toch wel een hele leuke vakantie gehad, leuke boten gezien. Maar nee, het was echt heel treurig. Echt heel treurig. Ja, en, en want de andere. Echt. Andere vakanties die zijn wel leuk geweest, heeft u of, of is het vaker dat het u overkomt dat het regent tijdens de vakantie? Wat zegt u? Ik versta het niet zo goed. Is het, gebeurt het vaker bij u dat uw vakantie, ja, dat het, dat het vooral regen is en dat u niet zo lekker van de zon kunt genieten? Nou, kijk, ze is heel vervelend. want je huurt een appartement en met een voor en achter een balkon en we hadden echt over, daar hadden we ontzettend van lekker gewoon lui zijn. Lekker op balkonnetjes zitten, en, maar nu zaten we gewoon thuis uh, op binnen op, op, op een bank waar we, waar we thuis op, ook op kunnen zitten. Ja. Want je kon niet op het balkon zitten, want het, als er geen regen was, dan was er veel te veel wind. Hmm. Wat gaat u Voor nu... en achter, en dan dachten we, nou, dat daar, daar moet toch wel geweldig zijn. Nou, het, dus het was echt heel treurig. Ja. Waar gaat uw volgende vakantie naartoe? En naar Vlissingen. Toch naar Vlissingen. Toch weer de, ja. die omgeving. Hopen dat het nu een beetje mooi weer is. Ja. Nou, ik, ik denk ik, wel ik... dat wij de vorige vakantie naar Vlissingen gaan. Ja. En dat we daar hopen dat we dan... Uh... Maar daar zijn we ook een beetje gewend. En we weten dat het daar... Is er meer leven en alles. Want We zaten daar ook ergens. Je zag ook nog geen mens. Geen kip. Je zag niks. Er was geen boulevard. Er was helemaal niks. Nee. U gaat nooit meer naar Breskens. Ik, ik hoor het. Dank u wel, Gabrielle. Dank u wel voor het nooit, bellen. Nooit meer naar Breskens. Nee, ja. <laughs> nou, dank, dank u wel ja. voor het bellen. Misschien dat andere mensen juist een hele fijne tijd hebben in Breskens. Die mogen natuurlijk ook bellen naar 0800 1121. Wat we willen. Uw verhalen horen over... Ja, ook, ook als je uh, midden in de regen terechtkomt. Hoe los je dat dan op? Wat, wat, wat doe je? Uh, hoe maak je er toch een leuke vakantie van? Hans heeft gebeld naar Kazerluna. Dag Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, nou... Het is een verhaal wat uh, 44 jaar geleden zich afspeelde. We waren net getrouwd en we, we hadden een babytje. En uh, met de caravan naar de hart. En uh, we hadden een hele leuke camping uh, in Haneklee. En uh, we hadden een leuke plaats beneden aan een meertje. En we hadden het eigenlijk heel gezellig. Uh, mensen uit de buurt uh, hadden we getroffen, uit Weijen. Ze we kwamen zelf uit Zwolle. En uh, toen kwam er in keer plots uh, dagen achtereen regen. En mevrouw zei, ik kan de was niet meer droog houden. Uh, toen had je nog geen pampers. <lacht> toen had je nog gewoon luiers. de luiers die je moest ja, wassen. Ja? ja, ja. Die moest je wassen en drogen. Nou, en mijn vrouw zei, we moeten naar huis, want uh, anders dan krijgen we dat de baby ziek wordt. Nou, uh, we konden helemaal niet meer wegkomen. Het was allemaal zo glad geworden. Het was een stijl weggetje omhoog, vanaf dat meertje. En uh, de mensen uh, die op de kemik stonden, ons allemaal helpen, drukken. En, nou, wij naar huis. En we reden onderweg. En we reden zo'n beetje uh, in het Wezerdal. En uh, ik zeg tegen mevrouw, ja, het klaart wel weer wat op. Zullen we hier een nachtje blijven staan? Want als we doorrijden en we zitten morgen thuis... en het is dan mooi weer... dan kunnen we ons de haren wel uit de kop trekken. want dan uh, denken we, oh, wat jammer. We zaten daar zo mooi. Dus uh, we zijn daar een nachtje blijven staan. En de volgende morgen was mooi weer. En wij weer terug. Gewoon naar die oude plek toe. Naar de oude plek. En uh, we hadden uh, tijdens dat slechte weer... Uh, ja, moest ik nog wel eens eventjes een boodschap voor mevrouw doen naar de kampwinkel. En uh, toen had ik daar nog wel eens een gesprekje met de kampbeheerder. En die, uh, die zegt van, wil je me helpen? Want ik heb een heleboel brieven uit Nederland gekregen en die moet ik beantwoorden. Maar ja, ik kan het allemaal niet zo goed lezen en ik weet niet wat ik terug moet schrijven. Ik zei nou oké, okay. dus uh, ik hielp die man nog een beetje mee en uh, ik was een beetje de, uh, de Nederlandse ambassadeur, <lacht> maar <lacht> En uh, toen we weggingen, toen zei ik tegen die uh, man, ik zei, ik vond het stel dat mijn ouders komen, want die uh, hebben ons gezegd van ga naar deze camping toe en die wou ook nog op vakantie gaan, ik vond ik stel dat ze komen, dan zeg maar als het mooi weer is, dan komen we terug. En, en kwamen we terug en die man die zei direct, je ouders zijn hier geweest. <laughs> en uh, nou, we hebben hier een leuk plekje gevonden. En wij de volgende dag naar Goslar. dat is ook een, een plaats in de hart. En uh, daar hebben we onze ouders getroffen. En hebben we nog even gezellig uh, met ze koffie gedronken met gebak op een terrasje. Ja, en toen zijn we verder doorgegaan op vakantie. En wij hebben er nog een heerlijke tijd gehad. Ja. En, en daar vaker weer naartoe gegaan ook? Teruggekomen? Uh, nee, uh, maar ja, ik was er vroeger met mijn ouders al eens een paar keer geweest. En uh, ja, we gingen eigenlijk weer, uh, uh, ja, weer naar nieuwe plekjes. Wat ja. Ems uh, zijn we verschillende keren geweest. Daar hebben we ook een uh, seizoen plaats gehad. En ook altijd heerlijke vakanties gehad. Ja, wat zoek je eigenlijk als je op vakantie gaat? Moet het vooral mooi weer zijn of mag het ook gewoon een leuke omgeving zijn? Dan maakt het weer niet zoveel uit. Nou, oh, toen met zo'n klein baby'tje dan, uh, dan, dan wil je graag mooi weer en een lekkere rustige vakantie. Dan ga je niet allerlei ritjes maken. Uh, maar toen de kinderen wat groter werden, dan ging je om uh, ja ontdekkingstochten doen. Dan mm -hmm. uh, liet je de kinderen uh, van allerlei dingetjes uh, uh, zien. Wat, wat je ouders ook hebben uh, laten zien. Dat is heel typisch, maar. Uh, mijn vader die vertelde altijd van alles onderweg. Die zat een beetje in dat vak. En ja, dat heb ik ook weer bij mijn kinderen net zo gedaan, zeg maar. Ja. Nou ja, ik hoor af en toe van die verhalen van mensen die dan tijdens hun vakantie tornado's gaan jagen, bijvoorbeeld. nee. Nee, dat is niks voor jou? Nee, nou, ik, ik ben benieuwd of, of mensen dat wel hebben. Dus um, ik, ik vraag hun ook te bellen. Dank je wel voor, uh, voor het bellen, Hans. Okay. Met jouw verhaal over ja, de vakantie die in het water valt. En dan uiteindelijk viel het toch ook nog wel mee. Um, maar bent u bijvoorbeeld zo'n, uh, ik weet niet hoeveel er zijn... maar um, van die tornadojagers, um, wat, wat doe je dan? Hey, ga je op vakantie en dan ga je juist ook nog het slechte weer opzoeken? Misschien heeft u mooie verhalen over hoe uw vakantie in het water viel... en dat u uh, daardoor een hele leuke andere vakantie kreeg. Nou, we horen het graag. U kunt bellen. 0800 1121, Stratusnummer 0800 1121, En de mailtjes mogen naar casaluna.ncw.nl. Qu'est-ce que tu radot aujourd'hui? Tu ne pas, <middels> tu t'en. Tu fermes les yeux, la fenêtre, la grille le vent. Transpire du soir au matin.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 Les couleurs devinent plus les fleurs ni le mystère. Elle n'a plus besoin d'air. Elle ne roule plus en manioc et, devenue folle, rejette sa famille, les promenades, les envies, le chagrin. Carbure du soir au matin. Vie dans le noir embrasse ennemis, paye les dettes aussi de tous ses amis, elle n'a plus ses environs du paradis, elle annonce sa fin du soir ou matin, pour elle c'est fini, elle n'a plus d'envie. I'm Grand bateau met Stussoir au matin. We luisteren naar Kazeluna zomereditie. Maar ja, echt zomer kunnen we toch niet noemen hè, op dit moment. Ik bedoel, uh, we horen net uh, door het meegens nog met het weerbericht. Nou, windstoten, veel regen. Wordt wel wat droger, gelukkig, 20 graden. Nou ja, de afgelopen dag was het bar en boos. We zijn benieuwd naar uw verhalen over ja, een vakantie die in het water viel. Heeft u bijvoorbeeld een last minute geboekt? Of heeft u dat wel eens in het verleden gedaan dat u op een plek terecht kwam... waarvan u dacht, hé, hey, eigenlijk hartstikke leuk. Nooit van tevoren bedacht dat we hier naartoe zouden gaan. Maar uh, op een leuke plek terechtgekomen. 0800 1121 dan kunt u bellen. Dat heeft Rintse ook gedaan. Dag Rinsen, goedenacht. Ja, hallo, nou, goedenavond. Ja, nou, wat voor uh, vakantie-onhel heb jij meegemaakt? Nou ja, dat was niet jaar of twee jaar geleden. Ik ging altijd met een kameraad van mijn verbandje. We naar Oostenrijk en naar Duitsland. En uh, nou, twee jaar geleden zaten we dus in, uh, in een vlak een klein plaatje onder uh, Keulen. En uh, we dachten van, nou we gaan s'avonds even met de trein even naar Keulen toe. Even het dom bekijken zo. En wat leuke dingen gaan doen dus zo, ja. en zo wel. En op een gegeven moment het regende al wat. En dan begon steeds meer te regenen. En we hadden, we hadden dus de auto hadden dus bij een klein dorpje gezet. Zodat we niet mm -hmm. hoefden te parkeren in die grote stad. Dus we gingen we met de trein... Uh, Gingen even weer terug naar, uh, naar dat uh, dorpje waar de auto stond. En uh, nou ja, we kwamen bij die tent aan. <laughs> en dat uh, nou, was echt wel, uh, ja, wel veel regen of zo. Maar ik eerst, had hadden niks in de gaten. Dus doe je tent zo open. En, uh, en we hadden allebei een luchtbed in de tent. Ik sliep uh, rechts, hij sliep links. En uh, ik nou, dacht wat is dit hier? En een hele tent, hier, mijn, hele, mijn hele slaapzak. Of tenminste, dat luchtbed, dat dreef gewoon daar in het water gewoon. Ik had een vrij, vrij hoog luchtbed wel. Dus die, ik bleef nog wel een beetje drijven in het water op het luchtbed. Dat, dat Alleen, heb je, nou, je nog uitgeprobeerd? Maar... Wat zei je? Dat heb je nog uitgeprobeerd zelfs, om op dat luchtbed te gaan liggen? Ja, ik ben erop maar op gaan liggen. Ik dacht van, nou moet toch wat. En ik deed die, die, die, die, die slaapzak een beetje op, zodat tot het eind niet in, in, in het water uh, stopt op een gegeven moment. En uh, die Maat van mij had een heel. Uh, ja, die had, die had gewoon zo'n zo, zo slaapmatje. En die had het de dekbed van uh, thuis meegenomen. En dat uh, was helemaal in het water opgezogen. Dus die kon helemaal niks meer. En, uh, nou, hij hoe, dacht, heb dat, ja. hoe heb je dat opgelost? Uh, nou, hij is op een gegeven moment is hij naar, naar het toiletgebouw gegaan. En uh, dan ging hij in het toiletgebouw slapen. Uh. Alleen, ja, s'avonds gingen die lichten gaan automatisch aan of er een vlietje langs ging of zo, of iets anders. Dus daar kon ik niet slapen en door al die keer dat die lichten aan gingen. Ja, en de geur ook daar lijkt me toch ook niet echt het meest fijn om daar tussen te ja. gaan liggen. Nee, nee, nee, al die mensen die daar een behoefte komen doen, s'nacht nog en zo. Ja, het was niet echt druk op een camping, maar toch, het was niet echt zo'n plezier uh, toestand daar. En ik ben lachen in die tent daar en ik dacht, nou ik, denk, ik lig hier wel goed, ik had een heel groot, hoog luchtbed bij me. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment uh, zei hij van, weet je wat, ik ga wel uh, op de auto slapen, in de auto slapen, op het parkeerterrein. En uh, nou hij zei, ik maak heen naar het parkeerterrein en jij in jouw oude, oude tomaat, zo'n oude rover. En, uh, nou, en toen ging hij uh, slapen en toen begon er van, nou gaat het waaien en er stond ook net weer een boom. Boven die auto, en die takken en al die dingen die waren in dus het midden op die auto, dus de hele auto beschadigd. En toen, toen, toen moest hij daar ook weer op een gegeven moment, nou, hij zei, ik weet het niet, nou, hij, hij zit, in die auto kon hij dan net een stukje verrijden, op een plek waar geen bomen stonden. Ja. Uh, zo is een beetje wat in, uh, in slaap gevallen. Wanneer zijn jullie weggegaan? Want ik kan me voorstellen dat je de volgende dag meteen weg wil. Ja, volgende dag uh, het, het was het een beetje mooier weer. en had hij de auto even aangedaan. En toen heeft hij die slaapzak en al dingen heeft hij voor op de motorkap van de auto gelegd. Zodat dat een beetje kon drogen. Ja. En uh, ja, toen zijn we, volgende dag zijn we gelijk uh, verder gegaan. Toen zijn we gewoon, meen ik, richting, uh, richting het zuiden wel gegaan. Dat wel. Nee, niet echt dat de vakantie verpest was. Dat je dacht, ik, ik wil weg, ik wil gewoon naar huis. Nee, we dachten, hou eens stug We rijden gewoon richting het zuiden. Want we hebben nooit, nooit echt een bestemming of zo. We doen maar wat. Ja. Maar, ja, uh, ik dacht nou, ik rijd niet want dan rijd ik naar het zuiden toe. Want dan begon het iets beter te worden. Ja, maar ik moet nou, je zeggen, als ik dit verhaal, verhaal van jou hoor, dan weet ik weer helemaal waarom ik nooit kampeer. Echt, het, dit is een, een, zo'n drama, dat lijkt me, oh, vreselijk. Ja, ja dat is het ook wel hoor. En het was ook zo'n oude gommeltent. En, nou uh, ja, en. Uh... Ja, een gegeven moment, nou, ik had dus een vrij zo'n oud, oude West-Nederlands luchtbed, echt zo'n hoog ding. En dat, dat dreef dus echt als het ware een beetje in het water. Dus ja. het was op zich wel droog. Want had ik de tent uh, wel op een goede plek neergezet, of een beetje stom, gewoon onderaan dat al het water er meteen in kon lopen? Nee, nou, ik, denk, ik, denk, ik denk dat het water er gewoon langs liep. En dat bleef dan hangen in die, in die binnentent van, van die waar je in sliep, in het slaapgedeelte. Mm -hmm. Het bleef het als een ware, als een trechter bleef het daar niet staan. Ja, ik zag, van, en, ik zag vanavond op tv beelden van mensen die dan een gootje om hun tent aan het graven waren. Toen dacht ik... Oh, oh ja. Ja, dat, dat ja, heb je ook gedaan? Hielp het? Nee, hè? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, ik had ook wel de geluk dat ik mijn, mijn tas met al mijn spullen had in de auto staan. En hij had alles in de tent liggen. Dus ja, ik had op zich wel... Uh, ja, dat hij, dat hij, ik had er zich wel een beetje gelukkig mee, maar... Uh... Ritzie, ik, ik hoor een hoop leedvermaak bij jou eigenlijk. Dat, dat, dat het hem allemaal overkomt. Dat, dat jij nog wel redelijk uh, rustig uh, op jouw uh, ouderwetse luchtbed kon liggen. Ja. Maar dat het die vriend van jou allemaal uh, een beetje overkwam. Ja, nou ja, ik moet ook wel zeggen... Uh, het, is, het is ook wel vaak zo dat hij vaak de perg en het ongeluk heeft. Hij trekt dat aan? Ja, ik denk het wel. We zijn al drie, uh, drie keer, uh, nou, of vijf jaar gaan we z'n twee wat op vakantie... Ja. De laatste keer zaten we met z'n tweeën in het Zauerland en hadden we een appartementje gehuurd. En wie kraakte door het bed? En hij en ik niet. <laughs> ja. en, en het is niet zo dat jij dat allemaal voor hem regelt op een of andere manier: dat, dat het allemaal fout gaat. Nee. Je bent niet aan het saboteren. Nee. Nee, het, het is gewoon. Uh, ja, en, en het is zo'n zo, zo, zo tent met twee losse slaafgedeelten: dus links en rechts. Nou, en het is heel vaak zo gaaf op camping staan. Nou, en uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, waar komt, uh, waar komt de zonstocht als het vuilst op en waar is het feest? Aan zijn kant. Uh, welke kant van de tent lekt? Oh, bij hem beginnen door te lekken. Ik ja. Heb, dat, ja, het is elke keer wel per, maar uh, ja, hij trekt het ook vaak wel aan. Het is heel apart hoor. Ja, en dat weet hij ook dat jij er zo over denkt? Dat het, dat het zijn schuld ja, is? Ja, dat weet hij wel. Ja, ja, dat weet hij wel. En toch gaan we nog samen op vakantie? Ja, want ja, toch hebben we uh, ondertussen. Maar ja, we kunnen toch op zich wel wat met elkaar opschieten en zo. En uh, nou ja, we hebben toch altijd wel weer gezellig en zo. En een beetje wat spelletjes doen. En wat boswandelingen maken. Uh, avontuurlijke nachtwandelingen maken. En dan een boswachter tegenkomen. Ja, nee, dat heeft altijd wel wat. Dus we kunnen op zeggen dat we goed met elkaar opschieten. Alleen het een en het ander heeft hij wel vaak pech. Ja. Ja. Hmm. nou laten we hopen dat het de volgende keer uh, gewoon goed gaat. En dat hij een keer kan genieten. Dankjewel ja. voor het bellen. Oké, okay, okay, en uh, nog een, uh, u nog een leuke avond verder. Dus, uh... Dankjewel. Nou, uh, dat, dat hangt mede af van, uh, van alle mensen die, uh, die bellen. Dus uh, dank jou voor het bellen rinsen. Um, wilt u uh, uw verhaal kwijt over uh, de vakantie die in het water viel? Of juist die heel erg geslaagd werd, ondanks uh, slecht weer? 0800-1121 is het telefoonnummer. 0800-1121. En mailen kan naar kazeluna.ncv.nl. Ik kreeg een mailtje van Ellie. En Ellie die mailt, uh, nee, thanks, dude, ik ga geen last minute boeken... Uh, elk jaar in juli maken we zo'n regentijd mee. En dat is vaak met de bouwvakvakantie. Ik heb me hier helemaal op ingesteld. En vaak als we zo'n prachtig voorjaar hebben... dan is het in juli regen en nog eens regen. Er zit wel een patroon in, want uh, bijna elk jaar krijgen we dan een mooie maand augustus. En dat is voor de kampeerders. En, zo schrijft Ellie ook, ook voor de vierdaagse lopers in Nijmegen een schrale troost dit jaar... Dus schrijft ze, ik blijf lekker in Nederland en pas me aan aan het weer. En leef van dag tot dag en van weerbericht naar weerbericht. En voor alle vierdaagse lopers, houd goede moed. Een blaar wordt nooit groter dan je voet. Nou, dat is de tekst van Ellie Theo. Smeelde dat naar kazeluna.ncv.nl Wij uh, gaan zo meteen uh, met andere mensen uh, bellen. Maar we draaien ook natuurlijk uh, muziek. Uh, dit is, uh, ik hoop dat het daar mooi weer is in Drenthe eigenlijk. Ik weet, ik weet niet of het daar nou vooral uh, regent of niet. Dit is in ieder geval een nummer hier in Drenthe. Meer als het boomkroompad en meer als het hemelriek. Meer als een vennegiek voor elke fotograaf naar plek. Is u het of in rood? Meer als de plekjes die ik ken: Net boeken en grot. Hoogeraas de hond terug, beter, ras op de titie. Zo groot naar tek, meer als de markt, in Zuid-Lorden of in Rol. Meer als de plekjes die ik ken, net boetengrool. Hoger als de hond terug, beter als op de titi. Langer als de Drens, al oh, meer als ik langs de rieven zie. Meer als de broederbom, dieper als gebed. Meer als al het moois voor elke niet. Altijd oplet. En of ik nou loop, lig, fiets of broad. Of ik nou blider ben of kwad van een kwap verning of een twintig over vier. Van jou, die van binnen verbeet Trente met mij. Meer als normaal doen, want dan doe je al gek genoeg. Meer als het feesten in de tent, dat s morgens vroeg. Meer als de druge worst bij de dikke ries. Langer als de padden, waar wij altijd overvielen. Al woont, hoor je nou elke markt met een zich wat beloond. Als ik wegtrek, weer kom af. Drinken meer, drinken dicht. Like it best, well, Martijn was dat met hier in Drenthe. Na nou, in Drenthe is het weer ook niet geweldig hoor. Het uh, morgen begint bewolkt en regenachtig. Maar in de loop van de ochtend wordt het droog en klaart het op. Nou, dat is fijn. Maar dan voor de lange termijn... kijk even op de website van RTV Drenthe. Uh, naar het oosten wegtrekken de regen vanuit het westen periode met zon. De dagen daarna wederom zeer onbestendig. Ja, je zult maar vakantie vieren in Drenthe heb je volgens mij ook daar geen fijne tijd. Maar ja, wellicht dat u dan hele leuke andere dingen doet. En dat u zegt, ik uh, doe de vakantie op een andere manier dan ik gepland had... en ik heb het toch gezellig. Rijna, goeienacht. Goedendacht met Rijna, ja. Ja. Uh, ja, nou, ik, ik, kan, uh, ik kan er alleen maar uh, om lachen om dit weer met vakantie, moet ik zeggen. Je kunt het toch altijd zelf wat verbouwen. Ja, hoe doe je maar, dat? Wat zegt u? Hoe doe je dat? Nou, ja, het extreemste verhaal is wel in België. Dat is over 35 jaar geleden, hadden we één kind van een paar weken oud. En dan een peuter en een kleuter. Drie jongens. En uh, nou, op een gegeven moment de tent altijd zeik, zeik en zeik en zeik en zeik. nou het is niet meer droog te krijgen. We zaten in België. En uh, nou ja, we hebben gewoon met alle mensen die zaten Op een gegeven moment dus, jongens, ik ga een gigapon appelsoep maken. Zo borsten erin en weet ik veel wat. Die is dus vol volgeregend in een onbewaakt ogenblik. Nou, dat was gewoon niet te tevreden natuurlijk, sorry het woord. En nou, toen hebben we besloten, we gaan toch maar naar huis. De kinderen waren te klein, alles was te nat. De hele kamp heeft uh, ons geholpen met Imperial, we hadden een klein autootje toen nog... om die wol te laden in no time. En we zijn naar huis gereden. Nou, we hebben de dagen dat we er zaten ontzettend genoten. Het was dat de kinderen te klein waren om te lang te blijven. Maar uh, je kunt er toch zelf wat van maken? Want was het ook een soort saamhorigheidsgevoel? Van nou, we zitten allemaal een beetje in de ja. ellende... Ja, en degene die er wel over te zag rijden, die trokken er zelf bij. Ze moesten wel. Ja, denk ik wel. Nee hoor, dat was echt. Even, ik herinner me nog echt. Elke minuut bij wijze van spreken we zo lang geleden. En wat nu, nu kunnen we dus niet op uh, ja, bezig gezondheidsredenen voor mij, maar dat maakt verder niet uit. Maar ik geniet me kapot van dit weer. Ten eerste voor mijn eigen, oh, niet ten eerste. Met ten tweede voor mijn eigen tuintje vind ik het wel lekker. Maar ik zit altijd al een weken te wachten als we zo hebben hartstikke mooi weer gehad al kunnen we er nu omheen. Mm. En uh, ik zie god, die arme boeren als je dit wel zouden. En ik loop de kamers in vandaag en ik zie op. In plaats van al, al hetzelfde zeur over de Euro en de Euro en de euro en wie dicht wat allemaal. En uh, daar lopen boeren echt paar midden op het land. In de stromende regen. Blij, blij, blij. Nou ja, dat is toch heerlijk? Dat is fantastisch. Ja, want ze hebben. Want ik, ik uh, zag het weerbericht bij het Journaal nog. En dan blijkt dat bepaalde gebieden nog steeds te weinig regen hebben gekregen. Ja, ja, dat het nog ja. steeds een achterstand is. Ja, precies. Nou, dat is toch waardeloos voor die lui? Ik, ik gun het ze allemaal van hard hoor. En dan uh, zou mijn vakantie maar een waterval op dit helemaal niet doorgaan. Mm -hmm. Mijn en zorg, maar ik bedoel, laat ze ook een keertje in de buurt komen, hè? Ja. En die regen is toch wel een beetje gezellig? Tuurlijk. Ja? ja er zijn toch zo'n andere dingen die je kunt doen? Ja, maar om nou een snet te gaan maken? Nou, waarom niet? Ja, het is winterkorst. Nee, waarom? Het is, is, is toch winterweer? Ja. Ja. Dus je moet, je moet je gewoon aanpassen. Ja, dus dat heb je gedaan. En, uh, en de, de kids uh, die gaan nog wel uh, kamperen? Vinden ze het leuk? Die gaan met hun gezin ook nog altijd kamperen, ja. Ja, die zijn ouders allemaal tussen de 35 en 40, in totaal hebben we zeven kleinkinderen. Dat gaat allemaal kamperen. En uh, nou, die maken ze ook niet druk als er een bui valt, hoor. Nee. Het is gewoon ja, wat je gewend bent, denk ik. Je, je moet al wat, je, je verzint maar wat. Dan kunnen we gaan zitten chagrijnen, maar dat heeft toch geen zin? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Je, je zal 1400 kilometer rijden met je teentje en, uh, en dan met zo'n stick gaan zitten. Nou, dat is je toch niet goed bij jou? <laughs> Oké, okay, Rijna. dankjewel voor je advies. Prettige nacht nog. Hetzelfde. Dag. Wilt u bellen 0800 1121? Dat kan. Um, dat is een gratis telefoonnummer voor uw verhalen over de vakantie die al dan niet in de soep uh, liep. Of, of, of in het water viel. Dat is meer toepasselijk met, uh, met dit weer. Victorine heeft ook gebeld naar ons nummer. Dag, goeienacht. Hallo, ik ben Victorine. Maar Ik heb het over het figuurlijke. ...in het water vallen. Dus Goed. het heeft eigenlijk niet veel met water te maken. Maar we waren op een gegeven moment jaren geleden verhuisd. En ja, we hadden een hele hoop moeten doen. En uh, het geld was op. We konden niet met vakantie op dat moment. Ach. En ik vond het eigenlijk verschrikkelijk zielig. En uh, toen zei ik op een gegeven moment... jongens, ...het is wel erg dat jullie vakantie nou helemaal in het water is gevallen. En wat was het antwoord? Mammy. We hebben genoten, we hebben niet hoeven pakken, we hebben niet uren in de auto hoeven zitten. We hebben de nieuwe buurt waar we wonen nou eens lekker kunnen verkennen. We zijn overal gaan, gaan rond, rondscharrelen. We hebben zoveel ontdekt. Er is hier bij een café en daar hebben ze een biljart. En we hebben, ja, er is een vijver en daar kan je als je wil met een, met een kanootje of een, een opblaasbootje varen. We vinden het helemaal niet erg, niks in het water vallen. We hebben genoten van de vakantie. Ja. Dus dat is de andere, de andere uiterste van het verhaal eigenlijk. Ja, en, en bent u vervolgens eigenlijk nooit meer op vakantie gegaan? Omdat het zo'n nou, succes was? Dus, daar, ja, daarna weer wel natuurlijk. Ja. Maar het was, op dat moment was het, kwam het gewoon he helemaal niet uit. En mijn man kon niet weg, want die had vanwege die verruimte. Het was vanwege een nieuwe baan. Dus nou ja, we, we zaten even vast en we moesten thuis blijven. Ja. En de kinderen waren helemaal content. Ik had er vier en er heeft er geen enkele heeft, heeft geklaagd. Nee, wat waren, was het waren, eigenlijk dat u zich een beetje... Het scheelde maar, ik had in vijf jaar tijd had ik vier kinderen, dus ze waren al achter elkaar. En die hebben daar lekker, uh, lekker rondgestuurd door het buurt in Den Haag, waar ik toen was gaan wonen. Ja. En dat vond ze heerlijk. Niks in het water vallen dus. Nee. Nou, voelde u zich een beetje um, schuldig omdat dat kinderen eigenlijk recht nou, hebben op vakantie? ik dacht dat, ik dacht dat ze zielig waren. Ja. Maar dat waren ze dus helemaal niet. Nee. Ik bedoel ik, vooral die opmerking, we hebben nou geen uur in de auto we zitten En moeten pakken, inpakken en uitpakken en al dat gedoe. En nou hebben we rustig... Zij konden dus ook rustig acclimatiseren. Ik denk dat ze dat, dat, dat voor hun op dat moment ook het beste is geweest. Ja. En een volgende vakantie zijn dus ook niet uren in de auto geweest. Jawel, oh. dan gingen we weer uren. <laughs> en dan was er al met twee auto's naar Spanje. En de ene auto is dat ik met de kinderen en de andere vader met, met de rotzooi. Oh. excusez hem ja. En uh, nee, nee, daarna ging het wel weer hoor. Maar... Op dat moment was het toch wel, vond ik het toch wel tekenend. Dus ik denk, het hoort toch een beetje in het rijtje van jullie. Ik zei het aan de, de juffrouw van de telefoon. Als er, niet, als er niet genoeg mensen zijn die bellen, dan mag je dit verhaal vertellen. Want het is natuurlijk een beetje een, een ander soort verhaal dan de mensen verwachten. Ja, maar ik vind het leuk om te horen. Dus vandaar dat we u even aan het woord hebben gelaten. Dank u wel voor het reageren. Ja, en succes. Ik hoop dat er nog nieuwe komen. Dank je. Ja hoor, ik, ik zie ze al binnenkomen. Dus dat oh. gaat helemaal goed komen. Dank, dank u wel voor het, uh, het reageren. Ik, ik noem wel even het telefoonnummer 0800-1121. Ons gratis telefoonnummer. En mailtjes naar casaluna@ncv.nl. Um, wij uh, um, draaien muziek uit, uit een paar landen waarvan we denken jaren kunnen toe. Uh, Drenthe. Geen land, maar oké, okay, dan kon je naartoe. Uh, België hebben we gedaan en Noorwegen. Not again ice cream The perfect almighty storm that we've seen this year But paselijk horen uit Noorwegen, mooi vakantieland. Uh, Maria Meena met This Too Shall Pass. Ja, laten we hopen dat dat slechte weer inderdaad ook gewoon over is. En dat je dan weer leuk vakantie kunt vieren. We hebben het over vakantieverhalen. Ja, als ze in het water vallen door regen, door tornado's, door storm, de andere ongein. We horen ze graag bij u, van u. Uh, Judith heeft ook gebeld naar Kazeluna. Goedenacht, Judith. Ja, oh ja. Nou, ja, dat is toch. Um, ja, hallo. Hallo. Wat is je verhaal? Uh, nou, ik heb in mijn leven ontzettend veel gekampeerd. Eerst met een vriendin, later met mijn ex. En vervolgens een bungalow tent in echte nacht met mijn kinderen. En vervolgens, toen ze de deur uit waren, tien keer alleen op de fiets... de Ardennen in en twee keer met mijn jongste dochter. En dan maak je dus wel wat mee op campings. Zoals? Uh, op een gegeven ogenblik was ik op een camping... Uh, ik weet niet hoe het plaatsje heet, het was eigenlijk geen, geen plaatsje, maar ik kon daar... Het, het ligt boven die met een bergtreintje ga je er naartoe. En uh, daar kon je kajaks huren. En er was een camping, ik denk, de volgende keer is het wel leuk om daar eens een keer te gaan staan. Nou, ik ga daar staan, er was een prachtig plekje vlak langs het water echt ik, ik snapte helemaal niet dat er niemand was die daar ging staan. Onder een boom, daar kon je een waslijn vastmaken. Er was een platte uh, steen, daar kon je je op opzetten. Het was helemaal ideaal. Ik voel hem aankomen. <laughs> Vertel. <laughs> ja. nou Op een gegeven ogenblik, ik zit buiten lekker te lezen... Het werd ineens ontzettend koud en donker. Ik denk, nou, ik ga eventjes mijn lange broek aantrekken. Ik was in mijn zwempak en de trui, ik krijg het koud. En ik uh, ga mijn tent half in, zo'n sheltertje, weet je wel. En uh, ben bezig die lange broek aan te trekken. Toen voelde ik ineens uh, natte bij mijn voet. Ik denk, verrek, hoe kan dat nou? En ik draai me om en ik zie me toch een zootje water. Ik dacht echt dat het riviertje is aan het overstromen. Dus ik zag alleen nog maar water. Mm -hmm. En dat was ook zo? Dat, ja, dat was ook zo. Nou, dat kwam allemaal van bovenaf. En dat liep net precies op, via een paardje uh, naar dat prachtige plekje van mij. Nou, het eerste wat ik blijkbaar heb gedaan, of blijkbaar wat ik gedaan heb... Dat merkte ik pas veel later achteraf. Dat was de lucifers in mijn zak steken. Daar was ik mij helemaal niet van bewust. Die vond ik later in, in, in mijn broekzak. Om ze even te redden en droog te houden. Ja, blijkbaar wel ja. Nou, ik had zo'n grote pot pindakaas bij me. Ik wil het merk niet noemen. Maar uh, de, het water stond binnen een mum van tijd uh, tot boven aan de deksel. Alles begon te drijven. Ik probeerde... Uh, van alles en nog wat te redden het zout en het wc-papier <laughs> nou, het luchtbed en uh, toen duvelde die hele boel nogal uit mijn handen ook het dreef ook allemaal weg en nou ja goed toen de bij afgelopen was toen dacht ik uh, dat, uh, ik moet uh, dat grond zijn leeg want het was gewoon een vijver geworden er zat alleen geen vis in uh, dan zat je echt tot ver over je enkels in het water ja en toen heb ik twee jongens die daar verderop stonden gevraagd, uh, kunnen jullie me helpen? Want ik kreeg het helemaal niet opgetild. Er zaten tientallen liters water in. Die jongens keken me aan van, nou ja, dat mensen is gek geworden. Dat kan niet. En die kwamen kijken en die wisten helemaal niet meer wat ze, zag, wat ze zagen. Mm. Nou, de tent afgebroken en dat ding uh, leeggemaakt. En uh, alles naar het wasrok gebracht. En daar een beetje uitgehangen. En uh, ja, toen heb ik de tent weer opgezet, drijf en drijf nat. En ben in een nat uh, slaapzak gaan, gaan slapen. Ja, je moet toch wat? En kon, en kon u slapen? Ja, dat lukte wel een beetje. Het was wel een beetje fris. Ja, in <laughs> een natte slaapzak. Oeh, ja. goed. Ik, heb, uh, ik maak een de lijstje de waarom de ik niet ga kamperen, dat blijkt wel. Ik, zeg, ik maak een lijstje waarom ik niet ga kamperen. Ik zet erbij een natte slaapzak, ja. Ja. ja maar u, nou, de u, de houdt de de de u vindt het leuk denk, om dat nou, te ik doen. Ik ga een kajak huren en uh, ik gooi de hele rotzooi over mijn tent om te drogen. En ik zie wel wat er gebeurd is als ik terugkom. En toen was het zonnig weer en uh, alles was keurig en keurig en keurig droog. Mm -hmm. Want het was mooi weer, ja, wat u zegt, de zon. Dus eh, bent u nog lang op die camping gebleven? Ja, totdat ik weer uh, doorreed. Ik ging altijd... Uh, ik woon in Alphen aan de Rijn. En dan ging ik altijd via Roosendaal, uh, Antwerpen, Brussel... naar mijn Dina en dan zo uh, de bergen in de... langs de Franse grens. En dan bleef ik daar altijd in Dina een weekje staan. Dan ging ik kajakken. ja. Ja. En uh, langs de Franse grens naar Luxemburg. En dan fietste ik uh, via Echternacht naar Berdorf. En daar bleef ik ook altijd een beetje staan. Mm -hmm. En dan ging ik uh, weer naar huis peddelen. Ik was ja. nog, nog een dag of vijf uh, fietsen voordat ik uh, in Maastricht was. En daar stapte ik op de trein met uh, mijn spullen. Okay. En tot slot, die, die plek waar u beschreef dat uw tent helemaal onder water komt te staan... heeft u daar ook andere mensen nog gezien en gewaarschuwd van ga er vooral niet staan? Of was het eigenlijk bij iedereen wel bekend van dat is een plek waar je nooit moet gaan staan met je tentje? Nee, dat heb ik niet gedaan. En, uh, ja, ik ben wel ergens anders gaan staan, maar uh, dat stukje dat, dat bleef uh, leeg. Er waren niet veel kampeerders daar. Nee. Nee, dat ideale plekje wat toch niet zo ideaal bleek te zijn. Een nee, plekje dat van hard, jullie dit. Het ideale plek. Hartelijk dank voor het bellen. Goeienacht. Ja, Oké, okay, okay. goeienacht. Dag. Ja. Gaan we naar Sikko. Dag Sikko, goeienacht. Goeienacht, Ja. Uh, eerst maar even een anekdote. Dat ik mijn werkwedderschappen afsluit dat ik voor de radio kom. Ah, en wat, is, wat is, de werk, dat is, dat is de wedderschap? Dat is niks, gewoon een aardigheid. Een kopje koffie of zo. Een kopje koffie. koffie nou, dat doe koffie ik het vooral. Ja. Maar goed, in ieder geval, dit is het het derde keer deze week. O oh jee? Ja, eerst wel. Nou, dan moet je met een goed verhaal komen, Sikko. Uh, nou, het vakantieverhaal heb ik genoeg. Maar het leukste was, een hele poos terug, was er met de ouders op de vakantie. In Châteaudun, Frankrijk. De, ik hoor mezelf terug. Oké, okay. radio even uit. Die is uit. Oké, okay. okay. nou, probeer even door te praten. Ja, goed. Op de camping in Châteaudun, een hele poos terug, jaar of 30, 40 terug. Uh, trekt een windhoos over de camping en de enige tent die er nog stond was de onze. Mm. Alle anderen waren tegen de grond gegooid. Oh. Allemaal. En, en was jullie tent veel sterker dan de andere? Ja, het was een uh, piramidetent. Yeah. Ik mag geen reclame maken, dat doen we het toch. Firma de Waterschagenbrug, de Albatros. Ja. ja. Oersterke tent. Hij bestaat nog steeds. En hoe oud is hij? Ja, meer dan twintig jaar. Hmm. Hij is in beheer bij mijn broer. Ja. Die heeft ook nog regelmatig gebruikt. En al die en andere brug... tenten waren dus, dus kapot of in Alle ieder geval. Alle anderen waren tegen de grond gegooid en ja. gepakt. Okay. Zelfs de kerkers lagen hier en daar in een hoek. Opmerkelijk. En, en jullie tent was zo stevig dat die gewoon uh, bleef staan ondanks die, ja. die windhoos. Ja. Nou. En die trok letterlijk de camping over van noord naar zuid, zeg maar. Van oost naar west. Hoe dan ook, die trok letterlijk de camping over. Hmm. Er stond ook geen tent meer, alleen die van ons. Ja. En waar heeft die tent jullie allemaal gebracht? Oh, België, Frankrijk, midden frankrijk Nederland. Ja. Maakt niet uit, overal. Ja. Het was gewoon een grote tent. We konden er met zes in slapen. Ja. Vader, moeder en vier kinderen. En dat. Uh, uh, vond je het ook gezellig? Of uh, ik bedoel, als, als het regende bijvoorbeeld, maakte dat uit? Of had je het liever gewoon mooi weer? Ja, dan ging je naar de kantine van de camping en daar stond een tafelvoetbalspel mm -hmm. En een pingpongtafel. Ja. ja. En we hebben die camping groot zien worden. Van een ouderwetse wasstrog voor de mannen aan de ene kant en voor de vrouwen aan de andere kant. Gewoon een zinken tilzamer op poten tot luxe moderne wasgebouwtjes. Met hele luxe wc's en douches. Ging daarmee de, de charme ook weg van, van het kamperen? Nee, in tegendeel. Want je deed van alles. Je maakte droppings voor de, de mede-campinggenoten. Je rode spuurtocht uit te zetten. Je maakte kampvuren met uh, kippen die je dan barbecuede Schitterend. Mm -hmm. en dat mocht allemaal, dat kon allemaal. Ja. Kamper je nog steeds? Nee, niet meer. Ik kan niet meer vanwege me mijn rug. Oh, oké. Okay. Die is gebroken geweest. Ach, Ja. Dan wordt het erg dat, moeilijk, uh, denk ik. Nou, ik, ik zal je zeggen, een, een lint op je rug van 40 centimeter, dat is niet lekker. Nee, nee, precies. Van je midden ligt aan je billen. Uh. En hoe ga je dan nu op vakantie? Ik ga nu naar het Hotel hier hier en Hotel Daarheen. Sorry, ik verstond niet wat je zei. Ja, het hotel Hier en hotelletje Daar. Ik ga okay. maak nog naar Tesla. Ik heb een vast hotel op Texel. Ah, en maakt het dan uit als het straks uh, slecht weer is op Texel? Uh, nou, dat kun je beter niet hebben. Dan is er weinig te beleven. Uh -huh. Ja, je kunt wel naar de burg gaan of je kunt wel naar Ecomare. Maar dan houdt het erop, in het dorpje waar ik zit, heb je helemaal geen vertier. Helemaal niet. En toch ga je daar weer naartoe. Ik bedoel, want ja. het is risico natuurlijk dat het straks geen mooi weer is. Nou, een dagje granalen vissen, een dagje naar Ecomare, een dagje naar de stranden, en dan is het weer keek, dat is leuk. Oké, okay. dus je hebt al in ieder geval een soort alternatief plan klaar. Ja, tuurlijk. Ja. Dat ligt er altijd wel. Ja. Nou, ik, ik wens je een fijne vakantie dan. Dankjewel. En dank voor het bellen. Ja, alsjeblieft. Dag. Oké, okay, goeienacht. Dag. Dag. Dat was uh, Sikko met uh, uh, zijn verhaal over de vakantie in de windhoos. Heeft u nou nog een mooi verhaal? U kunt nog net bellen, want uh, we zijn bijna aan het einde. Maar ik hoop dat nog even iemand uh, een mooi verhaal gaat geven over, uh, ja, over, over die vakantie. Over, nee, waar ik het eerder over had. Misschien wel dat u opeens toch op een plek terecht kwam... waar u van tevoren dacht van nou, niet eens over nagedacht. Maar dat het uh, door... Ja, de omstandigheden, de weersomstandigheden. U moest uitwijken en dat u toch op een hele mooie plek terecht kwam. U kunt bellen 0800 1121, het gratis telefoonnummer 0800 1121. En mailen kan ook naar kazaluna.ncv.nl. So full of hope Shouldn't drag your soul Around you like a length of rope You remember everything you thought your life Would be Well it's falling through the cracks Of ancient history Whoa Everything is a-okay We are living like we've always known a different way en Wheels was uh, dat. Ja, uh, bijna het einde van deze Kazoen-na-zomereditie. Uh, we hebben nog uh, tijd voor even uh, het verhaal van Harriette. Dag Harriette, goedenavond. Goedenavond, eigenlijk goedenacht. Eigenlijk. Ja, goedenacht. Ja, ik, uh, ik kon niet slapen en toen schoot ik in de gedachten. Uh, ik ben uh, inmiddels al uh, over de zestig. En voor ongeveer vijftig uh, jaar geleden mocht ik voor de eerste keer met mijn oom en tante mee kamperen. En toen ging ik weer de acht maal, dus bij Zundert. En uh, we gaan, gingen in zo'n, ja, wat was het eigenlijk, een tent met alles. Nou ja, zo primitief als ik weet niet wat. En we hadden mooi bij een boer hadden we het spulletje opgezet. En het had nog geen half uur gestaan. Toen in één keer werd het helemaal zwart in de lucht. En we waren met zes kinderen en twee ouderen. En één ouder was even naar de stad. En voordat we het in de gaten hadden, lag ik dus uh, boven op twee kleinere kinderen en daar kwam een windhoos. En achter ons, we hebben zoveel geluk gehad... vlogen de bomen, gewoon letterlijk en figuurlijk van ongeveer meter in omtrek... precies de verkeerde kant op, allemaal ontworteld. En wij lagen met vijf kinderen of met zes kinderen en één oom, laat ik zo stellen... in het weiland op een tent. Het was een, een grote ravage... En eigenlijk sinds die tijd zijn al mijn vakanties bijna voor 90% in het water gevallen. Het was echt, toen we met de kinderen gingen uh, naar zee, het was altijd acht dagen regen van de tien dagen. Um, we, toevallig vorige week we zijn, ik ben net terug van vakantie we zijn weggegaan met regen naar Oostenrijk mijn man en ik hebben vijf prachtige mooie dagen gehad en we zijn weer in huis gekomen en het regent alweer ja. en het is echt heel erg hopelijk ze dus zeggen ook altijd ik moet niet samen met jou op vakantie gaan want dan wordt, dan wordt het regenbende. maar ja. het is, uh, iedereen heeft altijd mooi weer in Spanje en wij hebben uh, regen, wind of alleen maar wind maar uh, ik kan er altijd nog wel om lachen want je kunt daar niks aan doen. Het, nee. Je krijgt het voor niks. De zon komt voor niks. Alleen de, de wereld ziet er iets anders uit als de zon schijnt. Maar uh, ja, dat, uh, ik, dat, dat van die windhoofs toen ik elf was, was dat, echt, uh, dat heeft heel erg impact. Ik ben nog altijd bang voor regen en wind. Heel erg. En, uh, maar het, het, het ver, ver, verpest van vakanties niet. Maar het is, de kinderen moeten er ook altijd om lachen. Ik, uh, ja, ik zag altijd de wereld huilt, maar je kunt er toch niks aan doen. De, de, de, dat is zo. Nou, misschien dat je er wat aan kan doen... door op, tijdens een andere periode op vakantie te gaan, dat het ja, mooie weer maar, is. Ja, luisteren, ik, ik, ik werk nog en ik, we zijn het in het voorjaar gegaan. In mei, in juni. Nou zijn we in juli geweest. Ja. We zijn al in augustus geweest, in september. Het, het maakt allemaal niks uit. Uh, voor veertien dagen geleden wordt er prachtig mooi weer voorspeld. We gaan naar onze dochter in Amsterdam. We hebben twee dagen bij haar op de in het appartement gezeten. Zij woont aan het water. Nou, het water viel net hard naar beneden. Ja. <laughs> en, ja. U lacht erom. Het. <laughs> Gelukkig. Ja, nee, nee het, soms, soms is het toch wel, zo. Nou, om te huilen is het wat anders. Want er zijn andere dingen uh, bij waar mensen om kunnen huilen. Dus niet om regen weer. Maar het is wel intriest toen ik net hoorde van die mevrouw die zei in dat tentje daar, daar weggespoeld. Nou, daar ben ik ook een keer dat, dat we met de kinderen op de camping stonden in Italië. En dat, dat we gewoon letterlijk hebben zijn. Wij stonden toevallig iets hoger, maar waar zo met lawines het water zo de tent in kwam. En je kwam allemaal de tent uit, maar je zat allemaal in dezelfde ellende. Mm -hmm. Dus er was niet één die gelukkig droog was gebleven. We waren allemaal nat. Ja. En die dingen, ja, daar ga ik me realiseren dat er in de wereld toch wel andere dingen zijn waar je misschien wel iets triester om kunt worden als om een regenvakantie. Maar het ja. is niet leuk, Daar moeten we wel blijven. Te... Nee, nee, ja, nee, maar... Ik, ik, ik hoorde vandaag nog mensen ook zeggen van ja, wij hier te veel regen en kijk wat er nu in Afrika gebeurt met fase. Ja. Kijk, ja, dat hoorde ik ook helemaal wat gemoed volgen. Dan denk ik van, ja, daar is niks. Maar ja, het is wel zo, als je alle ellende van de wereld op je eigen nek wilt nemen... dan loop je zo gebukt, dan zie je de mooiheid niet meer voor je. Nee, maar zo. ik bedoel, ja, wij hebben vorig jaar heel veel mensen verloren in onze naaste omgeving. Jong, iets ouder. En dan denk je bij jezelf van, wat is dan een regenvakantie? toch eigenlijk niks. ja Ik heb mijn man nog, ik heb mijn kinderen nog, alles is gezond. En dat vind ik dan nog iets belangrijker als een vakantie. Dat is, uh, is zeker zo. Nou, dank voor het bellen. Um, ja. ik, ik hoop, uh, ik heb het meer mensen geweest, maar ik hoop dat de volgende keer voor u het, het wel een hele mooie nou, zonnige vakantie gaat worden. We gaan in nog naar Spanje. Ik hoop dat het dit keer iets nou, beter wordt. De kans is in ieder geval groter volgens mij in Spanje. Ja, de kans is groter, maar je hebt het niet goed zeggen. Nee, dat is, uh, dat is zeker zo. En dat geldt volgens mij uh, voor, voor heel veel dingen in het leven. Maar zeker ook als het om het, uh, het weer gaat. Dus, Precies. Um, nou, ja. hartstikke okay. goed. Ik wens u dan een goede avond. Hartelijk en, uh, dank. Misschien tot Bels. En, nou, wellicht tot de volgende keer. Oké, okay, ja, dag, dag. dag. Ik heb nog uh, een laatste mailtje van FUNS. Um, jullie wilden graag een verhaal over een onverwachte bestemming. Hier is er één. Tijdens uh, die flinke hittegolf van 2003... stonden wij op een heerlijke camping in Normandië. Omdat het zo'n heerlijk weer was... zijn we daarna doorgereden naar Noord-Frankrijk. Um, daar zijn we toen weer op een camping gaan staan. We hebben daar het huisje gezien dat we daarna gekocht hebben... en waar we nu nog steeds komen. Nou, dat is volgens mij een hartstikke een mooie plek om... Uh, ja, als je op die manier uh, van je vakantie uh, zoiets overhoudt. Geweldig, lijkt me net. Nou, dank voor het bellen, iedereen. Morgen hebben wij dus een speciale uitzending met... Pia Dauws, haar verhaal. Ik wijs ook nog even op een uitzending die wij aanstaande zaterdag hebben... om tien over half acht hier op Radio 1. Vier het leven. Eerbetoon aan vier bijzondere mensen die onlangs zijn overleden. En onder andere Peter Brussen en Gerrit Komrij werken aan dat programma mee... dat gepresenteerd wordt door Kylène Plag. Dat is zaterdag tien over half acht. En morgen hier om twaalf uur hoort u Pia Douwens. Straks de vrolijkste stem van Radio 1 bij Omroep Max, de nachtzuster Astrid de Jong. Graag tot volgende week. Dag.